1 uur onderduif Wit met het NOS-journaal. De provincie Noord-Holland laat alle projecten onderzoeken... waarbij oud-gedeputeerde betrokken is geweest. In de zogenoemde operatie Schoonschip... worden al zijn projecten tussen 2005 en 2009 onderzocht. Dat kondigde commissaris van de koningin Remkes de afgelopen avond aan... in een vergadering van Provinciale Staten. Aanleiding voor het onderzoek zijn de onregelmatigheden... in de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Koggenland... De VVD'er Meijer tekende daarvoor een geheime overeenkomst met de projectontwikkelaar. De ex deputeerde is al een jaar lang verdachte in een fraudeonderzoek van de Rijksrecherche. Eerder onderzoek van de provincie leverde niets op. Een groot deel van Cyprus zit zonder stroom. Door de explosie, gisteren op een marinebasis, is de grootste elektriciteitscentrale van het land uitgeschakeld. Een Cypriotische minister noemt de schade aan de centrale een ramp van bijbelse proporties. De enorme explosie heeft geleid tot felle kritiek op de autoriteiten. Bij de ontploffing kwamen twaalf mensen om het leven, onder wie de bevelhebber van de marine. Zijn zoon zegt nu dat hoge functionarissen waarschuwingen van zijn vader herhaaldelijk in de wind hebben geslagen. Ook omwonenden hebben kritiek. Ze zeggen dat ze nooit zijn geïnformeerd dat er zoveel munitie lag opgeslagen. Op de marinebasis lagen sinds 2009 90 containers met munitie. De Russische wielrenner Alexander Kolobnev is in de Tour de France positief getest op doping, zo meldt de Internationale Wielerunie UCI. De renner voor Katsusha is door zijn ploeg onmiddellijk ontslagen. Hij is betrapt op het gebruik van een vochtafdrijvend middel dat dopinggebruik kan maskeren. Kolobnev is de eerste renner in de Tour van dit jaar die op doping is betrapt. Dan het weer vrij helder, met minima van 11 graden in het Noordoosten tot 15 in Zeeland.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 Goedenacht, we zijn er nog een uur. En ook uh, in de zomer is de website van Kasteluna, kasteluna.ncrv.nl... als u in de gaten wilt houden, weer allemaal uh, uh, uitgezonden gaat worden in de komende zomer, Dus we hebben een aantal uh, mooie gesprekken uit het uh, afgelopen seizoen verzameld. Uh, de meest denkwaardige gesprekken die worden nog een keertje uitgezonden. En op die vrijdagen hebben we de zomernacht. Ja, u kunt het allemaal volgen via kasteluna.ncrv.nl. Vannacht, uh, vannacht, ja, dit tweede uur gaan we het hebben over uh, iets... dat uh, ja, eigenlijk de opening was in, het, uh, in, in de verschillende nieuwsbulletins vanavond op televisie. Van der Vlies had een wapenvergunning voor die wapens... maar die had hij met zijn psychiatrisch verleden nooit mogen krijgen. De korpschef zegt hierover... Dat in 2008, bij de beoordeling van de aanvraag van het verlof van Tristan van der Vee... een door een politieman opgemaakte registratie... over een gedwongen opname van Tristan van der Vee in 2006 niet in de beoordeling is meegewogen. Was dit wel gebeurd, dan had dit vrijwel zeker... in 2008 tot een andere beslissing geleid. Ja, dit kwam uit het acht uur journaal vanavond op tv... maar het zat ook in de andere journaals. Um, Tristan van der Vlis, die jongen die in Alfa aan de Rijn op 9 april... Jongsteden in het winkelcentrum, zes mensen vermoorden en daarna bij de Albert Heijn, of in de Albert Heijn, bij de Kassa's, zichzelf doodgeschoten heeft. Ja, er werd nu uh, bekendgemaakt dat hij uh, psychische problemen had. Dat hij schizofreen was, dat hij allerlei waanideeën had. Dat hij met occultisme bezig was. En als dat allemaal uh, was meegewogen, als ze daar wat beter naar gekeken hadden in 2006, dan had hij nooit een wapenvergunning gekregen. Nou, u heeft het allemaal gehoord. En dan, dan was dit drama voorkomen, uh, of had voorkomen kunnen worden. Nou, naar aanleiding van uh, dit nieuwsbericht... Uh, wil ik het met u graag over wapens hebben. Want uh, ja, ik ben benieuwd naar uw eigen ervaringen met wapens. Ik heb die nauwelijks, ik denk dat ik wel eens op een kermis geschoten heb... maar daar houdt het wel mee op. En dat ging waarschijnlijk ook niet zo goed, want ik heb het allemaal verdrongen. Uh, waarmee ik weer een klein beetje terug ga, ook naar het e gesprek in het eerste uur over verdringing en over het geheugen en zo. Maar goed, dat terzijde... Um, ja, ik heb dus zelf weinig ervaring, maar misschien heeft u ervaring met wapens. Of misschien wilt u ze juist wel, absoluut niet. Maar als u het wel heeft, uh, dan zijn we benieuwd naar uh, uh, ja, waarvoor u wapens in handen heeft gehad. Doet u aan een jacht bijvoorbeeld? Of was het ook op de kermis? Uh, en welk gevoel gaf het u om een pistool of een geweer in handen te hebben? Uh, zou u misschien ook wel een wapen willen hebben om u veiliger te voelen? Of, nou ja, wat ik net al zei, wilt u er zo ver mogelijk uit de buurt blijven? Het kan allemaal en we kunnen het erover hebben. Als u wilt uh, meepraten in deze uitzending... dan kunt u bellen met 0800 1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, dan kan dat naar hashtag Casaluna. Even kijken, ik heb er eentje van... Erik met een aantal getallen achter zijn naam binnengekregen. En die zegt. Ik denk dat het uh, verbale wapen. de stem altijd nog het meest schade berokkent. Nou, over de stem gaan we het niet hebben. We gaan het echt over pistolen en geweren hebben. Maar uh, ik heb het toch maar even genoemd. Dus als u wilt twitteren. Hè, grote kans dat ik het even ga voorlezen. Allemaal. En dat geldt ook voor de mail. Er zou al een mailtje binnenkomen, zag ik. Even kijken als die niet te lang is. Ja. Dat is een mailtje van uh, Peter Rijsdijk. Uh, maar dat is een beetje lang, dus dat ga ik even be bekijken... of ik dat een klein beetje kan samenvatten. Dus dan kom ik straks op terug. Eerst maar eens even naar de telefoon. Ik heb Paul nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, mijn ervaring met wapens. Ja. Uh, ik heb gevaren uh, on onder schepen die niet onder Nederlandse vlag voeren. Ja. Welke vlag wel? Uh, uh, Onder andere van St. Vincent, kortom, er zijn een aantal bekende uh, uh, landen die, uh, waar, waar schepen vaak uh, naar uitgevlagd worden. Uh, uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Um, uh, als je in gebieden vaart uh, die niet veilig zijn, is het verstandig om zelf toch aan boord uh, mogelijkheden te hebben om je bij een aanval uh, te verweren. Ja. En... Uh, nou ja, dan dat die schepen uh, en dan met na, met nadruk dus niet onder Nederlandse vlag varende schepen die mogen uh, uh, wapens voeren. Uh, die kunnen ook op een heel eenvoudige wijze. Ik, ik heb ooit in Amsterdam gelegen met een schip. En uh, er werden wapens besteld. Die werden gewoon door een wapenhandelaar in Amsterdam uh, geleverd. Er werden gewoon kisten met wapens op de kade uit een bestelwagentje geladen. En die werden zo aan boord gesleept. Ja, en dat was dus legaal voor schepen die uh, niet ja. onder de Nederlandse vlag... Want ja. schepen die wel onder de Nederlandse vlag uh, varen, die mogen maar, dat nou, niet? dat het niet. Daar is ook nu dat gedonder over dat ze begeleid moeten worden... door mensen van de marine enzovoorts, enzovoorts. En uh, nou goed, daar heeft de politiek jarenlang over zitten touwtrekken... hoe, hoe ze dat nu op willen lossen. Uh, ja, god... De, uh, als je het goed wil oplossen, dan is het de eenvoudigste manier uh, uitvlaggen, onder andere vlag gaan varen en uh, gewoon uh, zelf wapens aan boord nemen. Ja, en uh, mo uh, moest iedereen die wapens dan ook kunnen bedienen? Uh, nou, uh, uh, dat werd overgelaten aan een aantal mensen die daar, uh, laten we zeggen, uh, wat voor voelden en die er ook wat, wat, uh, wat, uh, wat aanleg of ervaring al mee hadden. En uh, ja, het is niet zo dat uh, een, een koksmaatje aan boord gaat staan met een, uh, met een machinegeweer. Dat gebeurde niet. Ja, had jij er een in handen? Uh, ik heb uh, met diverse wapens geschoten, ja. ja. Geschoten ook? Ja. Je hebt ze ja, moet, heeft, moeten gebruiken? Het heeft natuurlijk weinig zin om ze aan boord te hebben en, en, om, en om dan niet te weten hoe je ermee omgaat. Ja, oh nee, het schieten was, was om te oefenen. Ja, ja, ja. ja je hebt nooit, nooit op iemand hoeven schieten, of wel? Nee, nooit in een situatie verkeerd dat het gebruik van de wapens die aan boord waren echt noodzakelijk waren voor de eigen verdediging. Nee. Ja. Welk gevoel geeft dat nou om met zo'n wapen in de handen te lopen? En... Ja, ik probeer het me opnieuw voor de geest te halen. Ik, ik, ik, ik heb er eigenlijk nooit een gevoel bij gehad. Ik heb het gewoon gezien als een, als, als een deel van mijn werk. En ik heb er nooit echt een gevoel bij gehad van uh, of een bepaalde fascinatie die je bij uh, wapenliefhebbers of, of, of mensen die in die categorie vallen. Die, dat, dat, dat heeft mij nooit geboeid. Je bent geen liefhebber geworden. Uh, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, nee. Ik, ik, het is ook echt niet zo dat ik denk van jong, ik zou nog best wel eens zo'n ding in handen willen hebben. Nee, absoluut niet. Dat zegt me niks. En kon je het? Uh, ja, het is niet zo moeilijk hè. Nou ja, de, de, de, de een kan beter uh, schieten dan de ander. Uh, ja, uh, als het automatische wapens zijn of uh, er was ook een, uh, waren ook machinegeweren bij. Ja dat, is, uh, ja, dat lijkt een beetje op thuis, je alleen dan met heel andere gevoel. <laughs> <Ja. laughs> dus dan, dan swabber je wat heen en weer met je armen en raak je altijd wel wat? Ja, ja, ja daar komt het op neer. Ja. Ja. En gaf het je ook geen veilig gevoel dat je die wapens bij je had? Uh, daar heb ik over nagedacht. Uh, want het is het, het oude dilemma van uh, zonder wapen uh, zou het veiliger zijn. Nou, dat, ik geloof dat het vooral onder de omstandigheden dat schepen varen in gebieden waar piraten uh, actief zijn. Het is natuurlijk bewezen dat daar kun je je niet vertonen als je geen uh, behoorlijke middelen van, uh, van verdediging hebt. Of om een aanval van drie van die piraten af te slaan. Het is onmogelijk gewoon. Ik bedoel, daar moet je realistisch in zijn. Je moet zorgen dat je wat, wat bij je hebt. Oftewel dat je uh, goede begeleiding hebt door... Bijvoorbeeld Nederlandse of andere marineschepen die, die een veilige doortocht uh, garanderen. Ja, misschien gaat er ja. ook wel een preventieve werking vanuit, want die piraten weten dat natuurlijk ook. Nou, de piraten weten natuurlijk inmiddels dat schepen die onder Nederlandse vlag varen, als daar verder uh, tot op heden dan, als daar, als daar verder geen marineschepen in de buurt zijn, dan hebben die mensen niks om zich mee te verdedigen. Ja, dat weten ze ja. ook allemaal. Ja. ja. Denk jij dat je had kunnen schieten? Ik bedoel, had je het gedaan? Al, geen enkel probleem. Ja? Nee. Als het om je, eigen je, ben, je bent bezig met je eigen leven en het leven van je, van je collega's te verdedigen. Dus als je echt aangevallen wordt... als je uh, als je, je, je eigen leven of het leven van, uh, van, van uh, collega's bedreigd wordt... dan zou het voor mij geen enkel probleem zijn om, uh, om, om, uh, om dan tot actie over te gaan. Ja. ja nee. en... ik, ik geloof ook niet dat... Uh, uh, als je, je, je, je moet er wel over nadenken. Dus je moet voor jezelf ook uh, laten zeggen... Um, ja, ik wou zeggen, jezelf programmeren. Je moet jezelf, dus de situatie proberen in te denken. Wat doe ik als er wat gebeurt? Dan zou ik ook zonder middelactie overgegaan zijn. Geen enkel probleem. Ja? ja? En dan het ja. idee dat je iemand inderdaad doodgeschoten had kunnen hebben? Ja, maar ik bedoel, moet je nou zelf als schietschijf dienen en afwachten tot je zelf naar het andere eind van de wereld geknald wordt? Kijk, mensen die, die, die op schepen werken, die vragen er niet om, om overvallen te worden. Nee. Word je overvallen. Uh, word je geconfronteerd met geweld... en dat is helemaal geen kinderachtig geweld... want er zijn door die piraten al, al heel veel slachtoffers gemaakt... dan vind ik dat je het valste recht hebt om je te verdedigen. En dan, dan zeg ik ook, nou ja, als ze tegenover mij staan met lichte wapens... en wij hadden vrij zware wapens... zeg ik ook niet van, ja, dat is oneerlijk... of dat is een on, ongelijke strijd. Dan zeg ik, nee, nou ja, dan hebben ze dus echt pech gehad. Ja. Ja. En heb jij enig idee of, of die wapens... want dat, dat kan natuurlijk ook, hè? Uh, als op die schepen allemaal wapens zijn... En, en die zeelieden krijgen onderling ruzie. Die hebben te veel gedronken of zo. Dat, dat is het... nooit, nooit van gehoord? Nee, het is. Het is aan boord van, van de meeste schepen wordt gewoon gewerkt. En uh, dat is echt niet zo dat daar. Uh... De kisten met sterke drank rondgesleept worden. Dat zijn de verhalen van vroeger. Dat de drank uitgedeeld werd als er wat te vieren valt. Nou, dat gebeurt. Op schepen wordt gewoon gewerkt. Daar vindt geen drankmisbruik plaats. Nou, moet ik voorzichtig maar zijn. Niet elke dag Ik lees inderdaad nog wel eens van een kapitein uit een of andere Oostlokland. Ja, Een kapitein die stomdronken op de brug staat. Maar dat zijn uitzonderingen. Je vaart niet meer? Wat doe je nu als vraag me. Niks. Ik ben, ben, ben, ben gestopt met werken. Oh, heerlijk. <laughs> ja. Geen wapens ja. meer in handen. Nee, nee, nee. Het eerste, de, de, de, de eerste keer, de, want dat heb ik dus wel gedaan in, in gebieden waar, uh, waar echt, laten we zeggen, uh, dreiging was. De eerste keer dat je met een, uh, ja, om, om dat maar eens heel te zeggen, als je in je eigen hut staat, in, in de... In, Achterin de kast waar je kleren hangen... daar staan achterin twee automatische wapens... van een behoorlijk groot en zwakke liever. Wat voor wapens waren dat eigenlijk? Uh, nou, moderne wapens. m 16 geweren uh, en ak 47 geweren. Twee, twee soorten wapens, dat weet ik nog. Waarom? Omdat je nooit weet waar je munitie... en welke munitie je kunt kopen. En om die reden werden er twee zeer verschillende soorten wapens uh, aangeschaft. Ach. Dat onafhankelijk van waar je komt... en waar er wat uh, beschikbaar is, dan kun je altijd... Uh, munitie aanschaffen of bijkopen, als dat nodig zou zijn. Ja. Huh. Ja. je. Um, uh, maar je wou nog iets vertellen, want ik, ik onderbak je. Onderbrak. Ja, ik, ik wou nog iets vertellen. Ik wou zeggen, het, het, het, het, wat me nog wel bij staat, is het moment waarop je voor het eerst gaat slapen met een revolver onder je kussen. Dat is... Um, uh, dat, is toch wel <laughs> ik er nogal dat is toch wel een beetje een beetje bijzondere ervaring. Om, uh, goed, dan moet je natuurlijk ook bij nadenken, je moet de dingen op, op, op veilig zetten. Ja precies, want ik zou ook ja. de hele nacht niet durven steen staan, worden. ik bang ben dat die afgaat. Voordat je je kussen ja. om je kussen grijpt en uh, ja. Ja, nee, dat, is, dat, zijn, dat is ook weer niet de bedoeling. Een enge droom en huppakee. Uh, ja. <laughs> ja, dan word je een beetje vreemd wakker. Nee, uh, dat, dat vond ik wel apart, uh, maar uh, verder, ja. Maar... Verder viel het wel mee. Het hoort erbij, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, ja. dankjewel voor het bellen, Paul. Graag gedaan. Mooi verhaal, dankjewel. Ja, oké. Okay. Goeienacht, Dag. Dag. Dag. Peter Rijsdijk, toch maar even die mail voorlezen. Die schrijft, tussen augustus 63 en mei 65 was ik onder de wapenen, in militaire dienst dus. In Maastricht leerde ik schieten met een val. In Harderwijk kwam de Oezie erbij en in Zeedorf, Duitsland, de Bezoeka. Punt 30 en 50. En nog wat goed. Daarna vond ik het wel genoeg. Zelfs geen waterpistool of kermisbugs meer aangeraakt. Kinderen die pief, paf, poef riepen, die ging ik uit de weg. In het dorp waar ik nu woon, heeft elke boer en buitenlui een jachtgeweer. Op zondag en donderdag mag gejaagd worden en alles wat beweegt is het haasje. Om daarna in de pot of op de barbecue te verdwijnen. Soms wordt dat anders geraakt. Een, en soms wordt wat anders geraakt. Een mede... Minnaar bijvoorbeeld. Oh, de dader ligt dan op het kerkhof en de slacht. En het slachtoffer iets later ook. Maar dan echt. Honden die ongeschikt zijn voor de jacht. probeert men aan die diervriendelijke buitenlanders te slijten. Bij ons lukt dat niet. We hebben al een zwerver. En ja. Oh, hij woont in Portugal trouwens. En ja, eh, dan vind je wel eens in het bos wat afgeknalde honden lijken. Jammer, maar helaas, dat gebeurt dus in Portugal. Je begrijpt dat ik nog geen blaaspijp of kattenpult in huis heb. Groeten van Peter Rijsdijk uit. Nou, ik zei het al, Portugal. Um, dan ga ik even kijken of er nog meer binnen is. Want dat komt af en toe langzaam nog even naar even Twitter kijken. Um, zonder wapens was de wereld een stuk rustiger en veiliger. Dus het is onzin dat je je veiliger zou moeten voelen met wapens. Dat schrijft Mohammed ash -Shalhi. Uh, en dan daaronder nog een... Of daaronder, dat is, dat, dat is onzin. Maar in ieder geval nog een, uh, een, nog een tweet van tekstbreed, zo, zo heet hij. Het zijn niet de wapens die mensen doden... het zijn mensen die wapens in hun handen hebben die dat doen. En... Uh, mm, mm, ja, dat was het even. Gaan we door met Ron aan de telefoon. Goeienacht. Dag Klaas, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, militaire dienst, Oerzie uit Raad in Zeedorf. ja. Ja, dat had natuurlijk al een, een klein tijdje geleden. Maar uh, ja, op een gegeven moment dan zit dan, dan, dan, dan je militaire dienst verplicht. Ja. En dan uh, leer je schieten, uiteraard. Dan krijg je daar een opleiding voor. En dan, dan uh, ja, dan moet je dat doen. En op een gegeven moment moet je ook op wacht staan. En in Zeedorf, in toen die tijd, en dan praat ik nu over de jaren tachtig. Dan uh, ja, moest je, je twee moest je op wacht gaan lopen. En uh, dan had je ook echt uh, scherpe uh, uh, yeah, Ja. Geschud bij je, om het dan maar zo te zeggen. Die dingen stonden wel scherp. Ja. Gelukkig heb ik nooit hoeven schieten. Um, ja, wat heeft ze met mij gedaan? Eigenlijk helemaal niks eigenlijk. Ja. Um, als ik dat allemaal weer heb in de, in, in, de, in de media. Van, van iemand die schiet uh, in het winkelcentrum, met, uh, Ja, gewoon 30 mensen dood. Uh, gewoon echt zo triest. En, en, en ja, ik begrijp het eigenlijk niet. Ik bedoel, ik, ik, ik heb zelf ook met scherp... Uh, ja, geleerd om, om, om, om, om daarmee te schieten, maar het doet mij niks. Ik bedoel, het, het is gewoon een, een noodzakelijk kwaad, om het dan maar zo te zeggen, op dat moment. En, en ja, en verder, ja, het doet mij niks. Uh, Als je in Zeedorf op wacht stond, hè? Uh, ja. Wie verwachtte jullie dan? Uh, waar, waar, waar moest je op letten van? Uh, uh, ja, wij moesten op wachten, met z'n tweeën gingen dan. En dan kregen je scherpe uh, geschud mee. Ja. Uh, die dingen moesten ook worden gelaten. Uh, ja, op zich niet dat er wat zou kunnen gaan gebeuren die nacht. Maar stel je voor dat het kamp, want er, uh, bij moesten zus, laat me zeggen, het kamp be, uh, bewaken waar iedereen ja. uh, te slapen. Ja, mocht het zo zijn, ja, dan, dan, dan moet je het natuurlijk eerst even rapporteren. En dan, dan op het moment dat er dan echt helemaal uh, niks gebeurt, ja, dan op een gegeven moment mocht het uit de hand lopen, ja, dan moet je dus eigenlijk in uit het noodgeval moet je gaan schieten. Ja. Gelukkig nooit gebeurd, ik heb het ook nog nooit meegemaakt, maar goed, je werd daar wel voor getraind toen de tijd. En werd jij goed getraind? Was je een kundig schutter? Ja, was kundig. Uh, ja. Ik, ik hou ervan om overal wedstrijdjes van te maken. Dus dat zou ik waarschijnlijk in het leger ook gedaan hebben. Maar <laughs> do, doe je dat dan ook met je collega's? Nee, absoluut niet. Nee, want je nee, nee. Nee, weet dat je gewoon schiet met uh, scherp. En, nee, maar ik uh, bedoel, als je, aan als je aan het oefenen bent, dan, dan moet je toch op zo'n... Uh, ik stel me voor dat je dan op die... die uh, hoe heet die ding ook alweer met die rondjes? God, hoe heet dat nou? Nee, uh, en dan, dan wil je toch zoveel mogelijk uh... ja, dat klopt. En punten dan, dan, halen? Dan, ja, natuurlijk. Dan, dan, dan, dan, dan ga je elkaar natuurlijk wel een klein beetje aftoeven, van joh, hoeveel heb jij de raak, hoeveel uh, is het dicht in, en, en dat soort dingen. Maar ja, goed, uh, die jongens zijn natuurlijk allemaal 18, 19 en ik was uh, ook in die tijd 18, dus ja, dan, dan ga je dat onderling wel uh, met elkaar een beetje lopen aftoeven. Uh, na die tijd, na mijn diensttijd, heb ik het gewoon achter me gelaten. Op een gegeven moment ga je ook allemaal spellen spelen online tegenwoordig. Met, uh, weet je wel, met de PC's. Dan kan je Max Payne spelen. Dan kan je kan Soldier of Fortune spelen. Uh, doe, nou, doe je dat doe ook? Dan. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ja, dus jij speelt nu wel games waar je in moet knallen? Ja. ja, ja, ja, ja. En, en waarom is dat leuk? Ja, gewoon... Uh, gewoon leuk. <laughs> ja, gewoon eventjes gewoon even weg van de, ja, de normale wereld, laat maar zeggen. En lekker schieten. Maar dat kan toch ook op een andere manier? Uh, dat kan op een andere manier. Maar uh, ja, wat ik dus niet, helemaal niet begrijp. En, en dat is misschien de andere kant. Ik, wil, ik heb in het leger gezeten. Ik heb echt leerd schieten met echt uh, uh, geschud. Um, ik speel dat soort spellen allemaal, uh, laten we zeggen. En, en, maar ik begrijp niet dat er gewoon mensen zijn die gewoon uit woede, uit wraak. Of, of weet ik veel wat. Mensen gewoon... Je moet willen gewoon echt in het echt gewoon kapot schieten. Nee, dat ja, nee mij... maar ja, dat, dat snappen gelukkig heel veel mensen niet. Omdat dat uitzonderlijk is en, en uh, ja, dat, dan, dan ben je ook gewoon ziek als je dat doet natuurlijk. Ja. Maar eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben, snap ik ook nooit zo goed... waarom mensen van die schietspelletjes gaan doen. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Waarom, ja, waarom... is geweldig. Ja, waarom is dat leuk? Ja, is geweldig, joh. <laughs> um, Ja, maar dan, wat, wat, waar, waar appelleert dat nou aan? Want dan, dan zit je, dan, je gaat je toch inleven... dus je denkt dat je allemaal mensen doodknalt. Wat, wat is daar de lol van? dat het meer is, uh... ja, ik denk dat, uh, uh, dat is trouwens wel een goede vraag, Klaas. Uh, Dank je. Ik heb uh, Max Payne gespeeld en, en, en de mensen die een beetje... Uh, Hoe heet dat? Game, ach, Max Payne. Ik, heb, ik, ik ken geen een van die spelletjes. Dus, uh... Ja, Max Payne, dat is een, uh, een Amerikaanse politieagent en dan wordt zijn vrouw vermoord en zijn baby. Nou, goed, uh, oh, ik zie Clinton, die is toch al voor me? Ja, een beetje te, te, en, en dan op een gegeven moment moet hij die, moet die dan vragen nemen op, op degene die het allemaal gedaan heeft. Nou, ja. Dus je ziet het natuurlijk zo in dat verhaal. Ja. En als je natuurlijk, uh, laten we zeggen, tegenwoordig met die beeldschermen, die zijn inmiddels al 21 inch, heel groot. En, en, en uh, dat geluid om je heen, surroundboxen. Je, je wordt zo meegezogen in dat spel. En, en uh, ja, misschien ben ik net, laten we zeggen, een heel klein kindje, maar goed. Hoe oud ben je als ik vraag mag? <laughs> ik ben bijna 43. Oké, okay, maar. Maar en welk gevoel krijg je dan? Want dan ben je, dan ben je toch echt bezig met zo'n gevecht en dan schiet je toch echt in je, in je ja. beleving? Ja, ja, je schiet inderdaad echt. En, uh... Maar dat, wat, wat gebeurt? Ontspan je dan lekker daardoor? Ja, ik wel. Op het moment uh, dat ik er even zat ben, dan uh, ga ik even de bitterballen aanzetten en dan uh, loop ik even naar buiten. Of ik ga even genieten van mijn hondje of weet ik wat. En dan leg, ik ga ik het helemaal naast neerleggen en dan op een gegeven moment ja, dan wil ik toch weer in het spel zitten. En dan knal je weer lekker door? Ik wou gewoon uh, lekker de, uh, laten we zeggen, de hele aantal mensen, ja, niet, Klopt. En, en, en gewoon een beetje wie of zo, alsof je aan tennissen bent of aan het. Uh, dan? Dat is niet spannend genoeg? Ja, ook. <laughs> ja, nee, ik, ben, ik ben altijd gefascineerd waardoor dat. Uh, ja Hoewel ik soms ook wel van, van die vechtfilms hou en zo. Soms vind ik dat ook wel weer grappig. Maar, nou ja. Maar het, ja nou, goed, ik, ben, ik ben een groot fan van. Uh, ...Bruce Willis, Die Hard, uh, enzovoort, enzovoort. begon, kijk, dat zijn allemaal films. En, en op een gegeven moment moet je natuurlijk wat dingen... Preferen, uh, uh, uh, uh, ...als je bepaalde dingen doet... Uh, dan moet je die dingen doen en, en dan moet je daarvan genieten als je met z'n tweeën op, op de bank zit en je zit lekker de film zitten kijken. En op een gegeven moment is je film afgelopen en dan ga je ook gewoon door met het normale leven. Nou, dat is natuurlijk ook met een ja. game zo van natuurlijk. Nee, en, maar denk je niet dat het, dat het uh, ik weet niet of het sowieso, maar dat het makkelijker wordt als je de hele, nou niet de hele dag, maar als je veel van die spelletjes speelt om, om dan in het echt ook iemand neer te knallen? Nee, absoluut niet. Ik heb dat niet een, dat je wapen nou, hebt waarschijnlijk? Maar... Nee, nee, nee, ik nee? heb uh, best wel wat uh, meegemaakt in mijn leven. Nee, ik heb daar nooit bij nagedacht. Ik denk, ik denk als je dat gaat doen... Uh, toevallig zat ik van de week bij mijn broer. En uh, die heeft allemaal kranten bewaard uit de jaren 80, uit de jaren 90, uit de jaren 2000. En op een gegeven moment kwam ik met een krant bij mij. En dus op de volkpagina van die krant zag ik uh, meneer Vertuin liggen. Oh ja. Tim Vertuin. En dan denk ik ook bij mezelf, jongen, hoe komt zo'n man... Uh, ja, dat is voor mij iets, iets, iets uh, wat ik gewoon niet kan begrijpen. Ik, bedoel, ik speel maar spelletjes en, en, en uh, ik kijk uh, uh, actiegames en, en, uh, en, en films en ik ga naar de bioscoop enzovoort, enzovoort. Maar in het echt is het toch heel anders. Ik bedoel, ja, ik hoop het, maar. Ja, nou, ongetwijfeld. Nou, nou Klaashoff, je echt niet... Uh, nee, nee, nee. nee. <laughs> ik neem het direct van je aan. Hé, hey, maar uh, ik uh, dank je wel voor het bellen. En uh, nou, uh, veel plezier met alle spelletjes en de films en zo. Dankjewel, hè? Hey, ja, Dankjewel. Doei. Hey. Stefan. Ja, hallo. Hallo. Heb jij, jij hebt volgens mij in Amerika gewoond, klopt dat? Ja, klopt. Toen ik uh, 18 uh, was, heb ik een jaar in, uh, in de Midwest gewoond. Ja. Ja, goed. En uh, ja, de, de situatie in Amerika is natuurlijk totaal anders. Daar heeft iedereen een jachtgeweer of pistolen of, of ja, het hoort daarbij. En ik heb ook wel eens uh, zo'n ding in de handen gehad en geschoten. En waarom had jij mijn handen? Nou ja, goed, de schoolgenoten die hadden dat. En we gingen eens een keer naar een plekje bij de rivier, zo gaat dat, op blikken schieten en dat soort werk. Ja, ja, ja. En, en daar bleef het ook bij? Ja, ja, daar bleef het bij. En ik vond er niet zo heel veel aan. Um, het schieten zelf, maar ik kan me de, de, de, de kracht, de macht van een wapen wel voorstellen. Ik, ik, ik hou van techniek en het is toch wel iets heel bijzonders om iets in handen te hebben wat zwaar weegt. En waar je met een coördinatie van je ogen en je vingers en, en ja, een, een doel. En vervolgens het doel weg dat doel ziet. Dat, dat is wel leuk, dat geeft van een apart gevoel. Dat kan ik me wel te voorstellen. Ja, en, eh, en dat deed jij dus ook. En je was daar tussen allemaal Amerikanen... en die vinden het heel normaal om wapens in handen te hebben. Ben ja. je dat een nee. beetje gaan begrijpen? Um, nou, ik heb ook die documentaire van Michael Moore gezien. Oh ja, um, well, Waiting and... for Columbine? Nee? Ja, precies, ja, die. Okay. En... Het is wel dieper dan ik, dat ik me toen gerealiseerd heb. Maar de fascinatie voor vuurwapens oh ja. kan ik me wel voorstellen. Ja, bowling van you wijn was bent, het. En kan ik ja, natuurlijk dat even aantrekking hmm. Dat denk ik wel, veel jongens. En, uh, maar... Uh, maar ook, kijk, mensen in Amerika... die gebruiken die wapens ook om zich te verdedigen. Die hebben dat in huis en uh, als het moet dan willen ze het ook gebruiken. Dat hebben wij ja. in Nederland niet. Uh, zou, jij, zou jij pleiten voor zo'n Amerikaans systeem? Nee, totaal niet. Nee, ik denk... Uh, ik denk dat de wet in Amerika was ontworpen voor de tijden dat het nog ja, roestige, ja, dubbellofschacht weer ging. En ja, nu wordt diezelfde wet gebruikt om ook ozies aan te schaffen bij Ja. En nou, dat laat de documentaire ook heel goed zien. En uh, nee, ik ben nou absoluut tegen vuurwapens. Maar ik kan me het gevoel van, van de, de, de, de kracht en de macht van zo'n wapen wel voorstellen. Ja. En de en die, en die heb je zelf ervaren. Heb je ook gezien wat het kapot kan maken? Dat, heb, je, heb je iets van meegekregen dat het af en toe gebruikt werd, ook in Amerika, toen je daar woonde? Nee, en nee, ervaringen gelukkig. dus waarvan je denkt, uh, het is maar goed dat dat in Nederland niet kan? Nee, nee. Nee, heb ik gelukkig niet, uh, niet gezien. Ja. En ook geen mensen gesproken die daar helemaal enthousiast over waren... en uh, zeiden van, nee, ik heb zo'n dingen. Uh... Nou, ik had wel klasgenoten, die gingen dan op Ekonen schieten of zo. Oh. En dat, uh, nee, dat lijkt uh, dat dat me al niet leuk. Dat heb ik nooit, nooit aan mee gedaan. Nee. Nee. Ik had ook tijd tijd beter besteden, leuke vooral. Ja. ja. En, en was het een mooi jaar in Amerika? Ja, ja, het is vormend... Het is als 18-jarige Nederlandse jongen zit je daar. En het is ontzettend goed om eens een keer Nederland op afstand te bekijken. En kijken hoe het daar gaat en hoe dingen lopen. En ja, het heeft me wel gevormd, absoluut. Ja. Nou, is de, de, de Nederlandse wapenwet een stuk strenger dan in Amerika. Ze willen het nog wat strenger gaan maken, naar aanleiding van uh, die uh, gebeurtenissen in Alfa aan de Rijn op uh, 9 april. Um, is dat een goede zaak? Ja, er is twee kanten. Aan de ene kant is het goed dat die wet strenger wordt, sowieso. Maar. Ja, dit is ook weer, er is een probleem. En dan heel specifiek in te zoomen op dat ene probleem. De volgende keer is het, uh, is het iemand die met een auto in de Dat hebben we ook gezien. Ja, die hebben... Er wordt wat anders verzonnen. Volgens mij is, is het een onderdeel van het probleem. Het is vooral de dader die, die tot een, een actie overgaat. En nu is het een water geweest. Maar ja, ik denk ook, en ik, daar denk ik natuurlijk over na het voor... dat mensen uh, niet per definitie niet intelligent zijn... op het moment dat je ziek bent in je hoofd. En ja. Er zijn zo verschrikkelijk veel manieren te verzinnen... Voor een creatieve geest, voor iemand die enigszins technisch is, ja. om heel veel schade aan te richten. Dat ja, dat kan met een wapen, maar dat kan op allerlei andere manieren. Dus, dus ik denk dat er te veel gezond wordt op de wapen op het wapen aan zich. Ja, ja hoewel aan de andere kant, als je een vergunning krijgt terwijl je schizofreen bent en, en ja, uh, helemaal gefascineerd bent door wapens en je had wel meer problemen nog, baanideeën en zo. Dat is ook wel raar, toch? Ja, tuurlijk. Dus prastiek, dan is het ook niet zo gek, gek om die wet nog wat strenger te maken. Of in, ja. in ieder geval wat beter op te letten. Ja, maar het ook wat breder te kijken. Ik, ik bedoel, op het moment dat iemand ziek is in zijn hoofd en, en, en van plan is mensen kwaad te doen, zijn er allerlei andere middelen te verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat de focus veel meer moest liggen op mensen uh, die signalen afgeven waardoor ze zoiets zouden kunnen gaan doen. En natuurlijk ook de wapenwet en, en, en allerlei andere methodes. Beveiliging van evenementen, dat zie je natuurlijk ook. Ja. Um, maar dat het niet zozeer één oplossing is voor het probleem. Nee, nee dat begrijp ik. Het, het probleem zit hem in de persoon. En het middel is het water in dit geval. Ja, nee, helemaal duidelijk. Stefan, ik dank je wel voor het, voor het bellen. Oh, graag gedaan. En een goede nacht, hè? Ja, hetzelfde. Het. Doeg. Doeg. 20 ans à peine et semble né d'hier On les croirait tomber d'un même nid âme ah, sœur, âme ah, frère Il ne voit qu'elle et elle ne voit que lui Ils vivent au présent sans parler d'avenir Et tentent d'oublier la flotte et les mûrines Dans cette ville où seuls les plus ont le sourire e quella linea che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 Affaire de ces deux-là, ceux qui servent La vie tout simplement Ce qui s'amène van Michel Fougain en dat komt van het album Bon en Malin, Le Printon uh, dat is dit jaar uitgekomen. We hebben het over wapens. Naar aanleiding van uh, wat er vandaag in um, Alfa... Oh nee, niet wat er in Alfa... Ja, dat, dat speelde trouwens wel in Alfa aan de Rijn. Maar naar aanleiding van die zaak van Tristan van de Flis, die op uh, 9 april in de winkelcentrum in Alfa aan de Rijn... zes mensen doodschoten en vervolgens zichzelf... omzeephop wou ik zeggen, maar dat klinkt niet zo vriendelijk. Um, nou ja, vandaag werd bekend dat hij eigenlijk nooit... een schietvergunning had mogen krijgen... omdat hij schizofreen was en allerlei waanideeën had... En het eigenlijk veel te gevaarlijk was om zo iemand een vergunning te geven. Er is ook besloten dat het allemaal wat strenger moet worden. Dat de wapenwet aangepast gaat worden. Nou, naar daarvan wil ik graag met u praten over wapens. We hebben al een aantal mensen gesproken... of ik heb al met een aantal mensen gesproken... dat wapens in handen heeft gehad en hoe dat allemaal voelde. Ook hoe het in Amerika eraan toe ging. En nu aan de telefoon... Oh nee, ik noem nog even de nummers. 0800-1121. Als u wilt bellen, als u wilt mailen... casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren, hashtag casaluna. Even kijken. Aan de telefoon, Willem van Ombre. Goeienacht. Goedenavond. U bent uh, lid geweest van een schietvereniging, zie ik. Ik ben uh, inderdaad lid geweest van een schietvereniging... en daarnaast heb ik een, uh, meer dan dertigtal uh, jaren gejaagd. Ja. Uh, bij mij is... Mijn mening is gewoon dat de politie meer ervaring moet krijgen... met wapens die in omloop zijn. Waarom? Nou... U heeft gezien dat meneer Tristan uh, een aantal wapens in zijn bezit had waarvan je uh, kunt zeggen dat die toch wel enigszins agressief waren. Uh, het is niet moeilijk om bij een wapen de trekkerdruk lichter te maken waardoor het gaat lijken op een automatisch wapen. Ja. Maar had hij dat gedaan? Had hij zijn wapens opgevoerd? Als dan? Dat vermoed ik van wel, want men kreeg tijdens de radio-uitzending toch inderdaad die indruk... dat er geschoten werd met een automatisch wapen. Ja. Als dan de trekkerdruk lichter wordt gemaakt, dus gewoon simpel met een schroefje draaien aan, aan het hele gebeuren... En dan wordt het wapen ook bijna automatisch. Ja, en de politie heeft daar te weinig verstand van, zegt u? Ja, dat vind ik wel. En ik bedoel, tijdens die uh, jagen... werden we ook regelmatig geïnspecteerd door de politie. En die wisten niet eens hoe ze een jachtgeweer uit elkaar moesten halen. Ja. Op een jachtgeweer staat op, het, op de loop, op het voorhout en op het kolfgedeelte... Uh, waar het trekkermechanisme in zit. Wacht even, is, echt u dat eens wat langzamer? Het, het, het, het wapen... Waab... Ik de weet ook niet veel van wapen. Er waren drie delen. Ja. Een loop, ja. een voorhout... Um, een koolgedeelte waar je trekken, trekkenmechanismen in zit. En daar moeten alle diezelfde nummers op staan. Ja. En bij een adequate controle uh, moet dat vergelijkend zijn met wat op de jachtakte staat. Ja. Uh, vaak waren die politiemensen, vaak altijd, waar je niet ineens staat om zo'n jachtgeweer uit elkaar te halen. Ja. Ja, de, ja, die hebben waarschijnlijk zelf heel, heel andere wapens weer. Maar mag ik even uh, iets anders vragen? Waar, waarom bent u... Uh, ...lid geworden van de schietverenigingen van de jachtclub? Uh, ik, nou, een jachtclub is iets anders dan een schietvereniging. Ja, maar u, was, u deed ja, altijd toch? Ja, het is ook iets, heel iets anders dan schieten op een roos. Ja, nee, dat snap ik. Ja? Dat weet ik ook nog, maar dan blijft toch dezelfde vraag. Want u bent wel van beide lid geweest, toch? Ja, ja, ja. ja. Nou, schieten ontspant. Is dat zo? Ja, inderdaad. Ja, uh, inderdaad. Als je op een gegeven moment inderdaad uh, met een revolver of een pistool uh, op een roos schiet uh, en concentreert en ja. dan het resultaat ziet, ja. dan, dan is dat sterk ontspannend. Is dat net als darten, denkt u? Zegt u? Net zoiets als darten? Nee. Oh. Nee. Ik uh, bedoel, uh, ik heb altijd uh, de lijstspreuk gehad, je moet een wapen behandelen als een vrouw, je moet er heel voorzichtig mee omgaan. Ja. Maar nooit bang van worden. Huh. Ja, Als je zelf een wapen in de handen hebt, dan hoef je ook niet bang te worden, toch? Nee, waarom? Ik bedoel, ik heb echt geen uh, binding mee op om mensen te gaan schieten. Nee? Nee. Zou je het kunnen? Als ik in nood ben, wel. En ik heb het voor handen. Ja. Dat is voor mij, dat is voor mij geen punt. Hey, heeft u dat is nog een nou wapen niet. in huis? Uh, nee, maar dus, nou, ik heb er nog wel eentje. Uh, ik ben er overal mee gestopt. En dat is een oud geweer. Ja. En dat is ook een blijk van het feit dat de politie geen verstand van wapens heeft. Dat is uit 1880. Het is nog volledig intact. De politie heeft... Uh, er is geen kaliber meer voor te krijgen. Geen munitie meer voor te krijgen. Maar ze hebben het wel op een jachtakker gezet destijds. Ja. Dus dat was volledig legaal. Maar je kunt het ook zien als een verzamel. Dat mag wel. Ja. In Nederland. Een, een, een antiek verzamelgebeuren opbouwen. Ja, en, en, de, en voor deze heb je geen uh, vergunning nodig. of wel? Nee. Oh. Maar hij doet het wel nog. Als ik daar de juiste munitie voor kan krijgen, doet hij het nog wel. Ja. ja. En nog heel even over dat jagen. Ja. Waar, waar uh, joeg u op? Is het joeg, jaagde? Jaagde? Dat, dat is het is toch alweer. Ja, dat... Ja, ja, u heeft het gedaan, u moet het weten. Nou, maakt niet uit. Maar uh, waar, waar schoot u op? De eende de dat was dus met hagel schieten. Ja. Wat niet te vergelijken is met, uh, met een kogel op een roos schieten. Uh, als een eend uh, voor de wind gaat en er staat een windkracht 6, 7... dan vliegt hij toch 100 kilometer per uur. En dan moet je toch zeker een... Uh, zeg maar een autolengte voorhouden en meezwaaien... om die eend in je hagel te krijgen dat hij naar beneden komt. Ja. En wat voor gevoel geeft dat? Als het dan raak is? mooi schot hebt, Ja. dat hij als een blok naar beneden van, valt... Ja. Um, dat gebeurde heel vaak, dan geeft dat een voldaan gevoel. En daarnaast, voor alle biologen in de, of uh, alle mensen die dus uh, tegen de kiloknauwers zijn... Dat is dan voor mij een kilo knaller, want je komt maar een halve kilo naar beneden. Maar je hebt het mooiste vlees, het meest zuivere vlees op je bordje... wat je maar kunt krijgen. Vind je zo'n eend altijd terug? Dat is een stuk routine en, en expertise. Ja. Uh, ik heb mijn jachtdiploma gehaald, en dat gaat ook niet zomaar. Dat heb ik vrijwillig gedaan overigens in de jaren zeventig... En uh, je moet altijd zorgen dat je een goede hond bij je hebt. Ja, die zoekt hem op dan? Uh, die apporteert hem. Ja. En nooit gedacht uh, van. Uh... De jacht wordt ook stilgelegd. Als er iets is aangeschoten. Ja. En uh, er wordt er niet verder gejaagd dan wachten. Wordt er gewoon gewacht tot het wild binnen is. Ja, ja. En heeft u nooit gedacht. Is het toch een beetje zielig? Nee, het beest is in één keer dood. Ja. ja, maar als je net niet heel goed schiet, als het net een pond heeft... Dan wordt hij binnengehaald he? en dan wordt hij op deskundige wijze naar de dood geholpen. Ja, maar ja, dan heeft hij al een tijdje... Ja, maar dan, uh, kijk, uh, dan is zo'n beest ook in een shocktoestand en alles... en dan weet je ook niet wat er gebeurt. Ja, dus het valt wel mee, zegt u? Bij deskundige jagers is het, gaat het gewoon heel goed. Oké. Okay. Uh, de wetvoering in dit land is zodanig dat we toch wel over een heel groot gedeelte... van deskundige aardappels kunnen beschikken. Goed. Ik dank u wel voor het bellen. Graag gedaan, meneer. Meneer Van Ommeren was dat. Ja. Even kijken of er nog wat uh, tweets binnen zijn. Er is iemand, Ivan Verrips die schrijft op bed... verhalen over wapens aan het luisteren bij Castelluna. Spannend, maar heeft totaal geen aantrekkingskracht op mij. Die macht trekt me niet aan. Uh, even kijken of er nog meer zijn. Nou, ik geloof het niet... Dan nog maar even in de mailbox kijken. Wapens, ja, er is wat... Oh nee, Radio nou, ik ga Ik ga eerst naar de bellen. Jack, goeienacht. Ja. Ben je daar? Ik bel jou. Uh, had je iemand aan de telefoon? Ja, ja. Wat ja, een nou, ja, rare ja, tijd om ja, te bellen. Ik, ik had ook nog iemand anders... Die belde net al aan dezelfde lijn. Oh. Uh, bellen die ik, wel vaker om 20 voor 2? Ja hoor, ja, ik ben op werk. Oh. Nou, ik ik ben bezig in de beveiliging. Ah, oh, oké. Okay. Dan, dan heb je geen wapen in de beveiliging? Nee, nee, nee alsjeblieft niet. <laughs> nee, <laughs> daar zou ik niet aan willen beginnen, want dan uh, ga ik zelf kijken dus wat de politie nu heeft. Ja. Ik heb toch al een ontzettend echo op de lijn zitten. Ja, ik hoor jouw de lijn is ook tamelijk slecht, kan ik wel al vertellen. Mm, ja, kijk, ik kijk sta... of we daar wat aan kunnen doen. Oké, ja, het wordt al beter. Oh, naar nou, voren. Um, ik ben in Nederland. De nodige jaren lid geweest van schietverenigingen. En ik heb met allerlei verschillende wapens hier altijd graag geschoten. Het ja. is dus, uh, zeer ik ben erg geconcentreerd bezig. Jack, mag ik even wat vragen? Ben je er nog? Ja, ik ben... Zou jij even terug willen bellen? Misschien met een andere telefoon of zo? Want deze lijn is heel slecht. Maar je, okay. je hebt nog een telefoon, dat weet ik toevallig. Gaan ga het proberen. Ja, oké. Okay. Tot zo, hè? Doei. Doei. Ga, ik, ga ik eventjes... Um... Een mailtje voorlezen, hopen we dat Jack snel terugbelt met die andere telefoon... waar die net iemand anders op sprak. Dit is een mailtje van Damir en die schrijft... Hallo, ik heb ook een tijdje in Amerika gewoond en heb gemerkt... dat men daar veel voorzichtiger is met het benaderen van anderen. Ik zou ook niet in een woning inbreken waar ik zou kunnen vermoeden... dat er achter elke deur een oud of een foutje kan staan met een geweer. Sterker nog, ik heb het recht mezelf te verdedigen... als iemand in mijn woning kwam. En ten derde, het was nooit zo'n drama geworden... als deze gozer in winkelcentrum was binnengelopen... waar de bevolking, winkeliers, bewapend waren. Het was snel voor hem afgelopen... in plaats van dat wij alleen maar kunnen bellen of afgeslacht worden. In dit geval dan niet van, toep in dit geval, dan niet van toepassing... omdat hij zichzelf al doodde. Wij hebben, tot hij klaar is, geen keus. Dat was Damir en Jack is er weer... Ja, ik ben er weer. Veel beter. Ja, heerlijk, hè? Och, wat klinkt dat goed. Een verademing. Wij gaan direct terugkomen naar de schietvereniging. Ja. Het is, uh, je bent heel geconcentreerd met je sport bezig. Ja. Het is een uh, dure manier van uh, gaatjes in kartonnen schijven maken. Ja. En het is een zekere... Uh, ja, je moet er de, de sportiviteit in zien. En er is altijd een competitie. ja. Dat, dat kan ik allemaal nog wel volgen. En, ja. Maar heb jij dan een speciaal gevoel voor wapens? Uh, nee, niet speciaal dat ik zou zeggen ik moet ze zo nodig dragen. En zeker niet wat ik net zei voor mijn werk. Ik zou niet willen... Uh, je gaat dan veel te gemakkelijk denken dat je sterker bent. En ik geloof niet dat je die gedachten moet gaan krijgen. Dat nee. Je wat ik ja, nee, dat begrijp ik. En als je, want heb jij? Heb je, je favoriete wapens? Um, nou, later toen ik door de Verenigde Staten gesworven, dus oh, de... vier door de Verenigde Staten gesworven, en de Cowboy en Rodeo, de trouwe luisteraars van het programma, die uh, kennen die verhalen ondertussen. En hadden wij natuurlijk ook de nodige wapens daar, maar dat was nooit ter verdediging. Van, je, ...van jezelf op mensen, maar ja. je bewoog jezelf in beren, in puma, in koyoten, in, in ratelsvangenland. Ja. En als er eens een keer een 200 dollar paard een poot brak, sorry voor de liefhebber, een been brak, ...dan ga je natuurlijk geen 500 dollar dierenarts in vliegen om hem een, een spuitje te geven. Dan werd dat uh, ja, van jou verwacht. Dat je dat tot een adequaat einde wist te bereiden. Dus jij had een paard en dat moest dan een kopschot krijgen? Of zo. zo Zo gaat het geloof ik. Ja, zo doet men dat. Ja. Ja. Ja. En, en, en kon je dat goed? Nou kon je dat goed. Nee, dat is nooit een hobby van me geworden. Maar als het moet, dan moet het. Ja. Maar um, toch nog even, want wat mijn vraag was. Heb je een favoriet wapen? Daar was het de 357 Magnum. De 357... Mag ik, ik, ik drink veel wijn. En Magnums, dat zijn voor mij hele grote flessen. Ja, Wat is een Mag 357 Magnum? Nou, nee. De 357 Magnum... De 357 is... De, dezelfde als een 38. Op oh, punt 38. Ja. Amerikaanse maat voor een 9 mm. Ja. En, daar is alleen een zwaardere lading zit achter. En dat maakt een... Uh, magnum. En, en, en is het een lekker gevoel... Zo'n ding in je handen? Mm, zolang je dan niet uh, op iets mee hoeft te schieten wat leeft... Ja, vind ik van wel. Ik ben geen jager. Je hebt nooit op andere beesten geschoten dan... Uh... Dan iets af te moeten maken. Nee. Ja. Ja. En waarom niet? Mm, nou, ik vind het zoveel, zoveel te leuk als het zo loopt. En ik zou niet zeggen dat als ik honger zou hebben... ...en niks anders voor handen... Ja. ...dat ik dan iets zou schieten als ik een wapen zou hebben... ...dat zeg ik niet, ik ben hier rooms de paus. Maar eh, niet, niet, voor me, niet voor de sport... ...of voor de beperking van de wildstand of iets dergelijks... ...nee, nogmaals, ik ben geen jager. Maar, eh, ja? Ja, gaan we door. Oké, okay. eh, wij hebben dat ding dus nooit gezien als... ...een werktuig tegen... ...als beveiliging tegen mensen... Ja. Dat was bij ons gelukkig uh, niet voor. Nee. Uh, ben, ben je nog lid van een vereniging? Nee, niet meer. Waarom niet? Um, pff, ja, nou laten we het zeggen, tijdgebrek. Ja, ja. Je wordt, um, als je in Nederland... Oh, dat is ook weer zoiets. Dan moeten we toch even rechtzetten. Oh. Iedereen heeft het maar over vergunningen. Ja. Er is geen vergunningsstelsel. Er is een stelsel waarin mensen gemachtigd zijn... Tot het voorhanden hebben van vuurwapens. Dan heb je toch een wapenvergunning? Een machtiging tot het voorhanden hebben van vuurwapens. En wat is het principiële verschil? Dat een vergunning geeft jou de toestemming een geladen wapen op het lichaam te dragen. Spreken we over politie, eh, het hele militaire gebeuren. Ja. Die dus wapens bij zich hebben, ook weer zoiets, schiettuig, dat is ook een veelgehoorde kreet. Ja. Maar dat staat niet scherpe wapens, dat kan niet iedere wapen is gewoon een wapen, dan denk je daar een... Ja, los. ja ik wil de, deze wettelijke uitleggen... even verlaten voor wat het is, als je het goed vindt. jagers mogen natuurlijk ook, hè. Maar jij bent gestopt, gewoon tijdgebrek. Ik ben gestopt, want je moet dus een... x aantal keren per jaar... moet je uh, achter de prezaans geven... Ja. gewoon om te voorkomen... dat mensen dus lid zijn van een vereniging... omwille van de wapens. Ja, ik begrijp het. Jack, ik ga je bedanken. Ik zit de hele tijd in mijn handen te klappen... merk ik opeens. Ik weet ook niet, waarom dat, dat doe ik normaal nooit. Dus komt door die wapens waarschijnlijk. Hé, hey, goede dienst, hè? Dank je. Doeg, doeg. Wij gaan nog even een plaatje draaien... en dan zometeen nog even bellen met iemand die in Amerika woont. Maar die uh, plaat die is van iemand die in Nederland woont en die heet Wende. wasted. You pull yourself together, have your slice of day and taste it. All you know of love is looking through the keyhole of your prison door. But every time you think you free yourself, there's something else for you in store. and after you, you're wasted. Time and time you try again. You're keeping up the pace and sing along, or else you fake it. All you know of love is stepping on a roller coaster, taking off to Neverland. And every time you think you're there, it slips between the fingers of your hand. To know that I feel. More Tree van Wende. Uh, van een, een, een album dat helemaal in het Engels gezongen is. Ze is bekend van veel frans liedjes. Hè, maar ze kan het dus ook in het Engels. Dat heeft ze nu bewezen. In 2010 kreeg ze een gouden harp voor deze uh, CD die in 2009 verscheen. Um, er zijn uh, veel tweets binnengekomen. Ik heb al een aantal voorge, voorgelezen. Uh, Private Henkie die heeft er vier, uh, vier, vier gezongen. Nee, wat doe je met een tweet? Ja, dat is wel. In ieder geval, hij heeft vier keer getwitterd. Um, en die schrijft onder meer, ik zeg wel eens, leven de man die het bier uitvond vanaf nu. Vervloekt zij de man die het eerste wapen heeft uitgevonden. En vervolgens schrijft hij, dat is ook leuk voor ons, wat is er nu heerlijker dan uh, lekker chips eten, een glas heerlijke cola, een geweldige vakantiestemming en luisteren naar Casa Luna. Nou, zegt het voort, zou ik zeggen. Um, dat was Private Henkie. Gaan we naar Salo Cohen. En die woont in Amerika. Goeienacht. Ja, goeienacht. Hoe laat is het? bij uh, ik, ik zat te luisteren. En ik, ja, ik, ik heb altijd wapens gehad. Ik heb hier natuurlijk ook wapens. Dat is echt Amerikaans. Is het echt natuurlijk? Heeft iedereen daar een wapen? Of... Uh? Nou, nee, niet iedereen. Maar um, ja, het, uh, als je ook, ik ben ook een Amerikaan, maar ik ben ook nog steeds Nederlander. En als je Amerikaan wordt, je hebt dus het recht to bear arms. En ja, heel veel Amerikanen, ja, die staan daar helemaal in, die zitten helemaal in het, die moeten wapens hebben. Maar die gebruiken ze ook om, om uh, ja, te, you know, om te to hunt animals en dat soort dingen. Of maar uh, ja, en het valt ook natuurlijk, er zijn zoveel wapens, en er zijn ook zoveel wapens in verkeerde handen. Dat iedereen, ja, you know, ik heb het voor veiligheid. Maar ik weet ook hoe ik met een wapen om moet gaan. En ja, ik heb het, ik heb het wel in hand bereikt. Maar ja, ik heb ook kinderen. So, het ligt in, in een safe opgesloten. Ja. Yeah. Uh, maar, maar wel met de kogels erin. In Nederland ligt dat heel anders. En in Nederland is dat, ik vind het, dat het altijd heel goed geregeld is. In Nederland. Maar ik zit alleen. met mijn, mijn vrouw is toevallig een... Uh, een psychiatrist, een arts. En uh, ja, uh, toen we die foto zagen van die jongen op de televisie en wat er gebeurd was, dan nou, weet je meteen al dat zo'n jongen waarschijnlijk een paranoid schizophrenic is. En uh, dat kan je ook zien aan iemand's ogen en hoe dat allemaal werkt. Ja, En het is ongelooflijk dat zo iemand dan gewoon door de cracks valt en een, een wapen kan bemachtigen. En uh, ja, dan is er ook dus natuurlijk een verantwoordelijkheid dat, dat zo iemand een, een permit heeft gekregen, maar um, ja, dan moet je ook vragen gaan stellen aan uh, you know, de mensen eromheen, de ouders en, en vrienden, en ja, de, de, er is ook een verantwoordelijkheid bij, bij dat soort mensen dat zo iemand het niet iemand aangeeft. Ja, ja, dat begrijp ik. Er werd vandaag ook gezegd dat er iemand was die ervan afwist, en um... Ja, nee, nou ja, ik weet niet precies, daar weet ik het fijner niet helemaal van, want daarna word ik er ook weer even niks van. Uh, mag ik even terug naar je eigen situatie, hallo? Want waarom, ja. um, waarom heb je dat uh, dat wapen? Voel je je anders onveilig? Is dat om je gezin te kunnen nou, beschermen? Nou, ja, ik zal het je eerlijk zeggen. Ik heb uh, ik had hier vroeger veel zaken in Amerika. En er werd wel eens ingebroken s'nachts. En uh, twee, drie uur de nacht. En dan moest ik erg, dan moest ik ergens naar mijn zaak toe. Ja. En ja. Uh, dan was de politie er wel, maar die ging me weg. Um, nou, toen heb ik een wapen aangeschaft. Hier in Amerika, Na, nadat uh, President Reagan was attacked, weet je, jaren geleden, toen Andy Brady was uh, dood of uh, neergeschoten, die heeft het overleefd. Maar toen zijn er dus nieuwe wetten gekomen in Amerika: yeah. de Brady-laws. En er, ja, dan moet je in feite, voor, dat, voor die wetten, kon je gewoon een T-markt of iets binnenlopen en gewoon wapens kopen. Ja. Ja, dat kan allemaal niet meer. Want er is een, dus een, een wachtperiode van drie dagen. En okay. ze doen dus een, een, een background check. Okay? Ja. Maar, maar de vraag uh, was waarom, ja. jij, waarom jij wapens hebt? Hè? Ik heb de wapens voor, ja, voor mijn eigen veiligheid. Als, als, ik, nou, als bij mijn zaken ingebroken werd, ja, dan wou ik een wapen bij me hebben. Um, en zelfs hier in Amerika, ik was ook nog bezig met een, dat heet een concealed Weapons permit, oké. Okay? En dan moet je veel, nog een paar dingen erbij doen. Dan mag je zelfs het wapen waar niemand het kan zien hebben, oké. Okay? Uh, en dat is, dat is veel moeilijker te bemachtigen hier. Ja. Maar, um, veel mensen hebben het. Veel, ja. veel mensen maar, die maar dagen jij, hebben dat soort dingen. Jij zou je zonder wapen niet veilig voelen? Ja, ja, ik voel me wel veilig. Want ik. ik... Maar, kijk, als jij bij mij s'nachts binnen inbreekt, ja. om een uur of. Eh, maar gebeurt dat ja. zo vaak dan? Nou, er worden inbraken in Amerika. En het is, heel vaak is het natuurlijk. Dat zijn gasten die. Ja, dat is uh, veel drug-related crime. Dat is natuurlijk hetzelfde bij jullie. Mensen die, die aan, de, aan de drug zitten. Nou, en die gaan inbreken. Hier in Amerika, als je bij iemand inbreekt. dan loop je een grote kans dat jij. Dat is een even playing field. Ik heb waarschijnlijk natuurlijk het advantage. Want als je bij mij binnenbreekt. Ik ken mijn huis beter en ik kan waarschijnlijk heel snel bij mijn wapen zijn. Als ik iets hoor in mijn huis, de deur binnen slaan of mijn alarm gaat af, ja, dan sta ik buiten. Dan ben ik er klaar voor. En dat wapen ligt op je slaapkamer? Wapen zit in een safe in mijn slaapkamer. Daar kan ik mijn hand op leggen en die safe gaat open. Heb je het wel eens gepakt? Ja, ik had een man in toen ik een. Mijn vorige huiswonde. die kwam om 1 uur s'nachts bij me aan de deur. Daar had de bel ingedrukt. En ik had het pistool in mijn uh, zak gedaan. Deur open gemaakt. En het was een drug addict, die jongen. Ja. En uh, hij wou geld hebben. En ik zei: Je, je moet hier weg. Um, en toen heb ik de politie gebeld. Mijn vrouw had 911 gebeld. Nou, en uh, toen is hij weggaan. Ik heb het pistool ineens hoeven trekken. Maar. Ja, als iemand is die trekt uh, hier Als iemand bij 1 uur bij je aanbelt is het natuurlijk niet... <gacht> nee. Ja. Dan, ja uh, uh, maar in Nederland, uh, ja ik hoor het wel eens op de radio, bij mensen wordt ingebroken en dan als iemand een klap teruggeeft, uh, dan is het een, al een probleem. Ja, het is uh, hier heel, heel anders. Ja. Heel anders. Maar zou je makkelijk iemand neerschieten die bij jou binnenkwam? Makkelijk? Ja. Als iemand bij mij binnenkomt ja dat is natuurlijk zo'n invasion of privacy. Um, ja. Zou ik, zou ik iemand zo neer kunnen schieten? Ja. Maar het is wel een heftig antwoord, hè, iemand neerschieten. Wat zegt u? Het is, nou, het is wel heftig natuurlijk. Ik bedoel, je kan iemand doodschieten? En nou, dan... als, als iemand een uh, uh, gevaar doet aan mij, als voor, het is voor self-defense. So, je moet wel bij mij inbreken natuurlijk. Ik bedoel, als je bij mij inbreekt, ja, dan, dan, dan, dan heb je die keuze al gemaakt om, om mij harm te doen. Begrijp je? Ja, ja, maar misschien wil je, oh, je je plaats... Ik ga, ik ga me. Ik heb, ik heb het recht om mezelf te verdedigen. Dat heb je in Nederland niet. Maar zou je daar niet ook heel lang last van hebben als je iemand neer zou schieten? Ja, waarschijnlijk wel. Maar, waarschijnlijk wel. Maar ik, ik heb. En natuurlijk, ik, ik weet hoe ik met de wapens om moet gaan. Dat ja. is één ding. Maar ik heb het recht om mezelf te verdedigen. Ik bedoel. Als er bij jou iemand samen in, inbreekt, ja. die hebben. Ja, hier hebben ze allemaal pistolen en mensen. Nou, wie jullie ook. Nou, en je mag jezelf niet verdedigen in vijf. Ja. Dat, dat, dat, dat begrijp ik helemaal niet. Nee, ik begrijp... Dat, kan ik niet, dat, kan ik, dat heb ik nooit kunnen vatten, hoor. Nee, maar, nee Salo, ik, ik, uh, Nederland... ik, Salo, ik ga je afbreken, want het uh, programma zit erop. Joom. Maar het is duidelijk, dankjewel, hè, voor het bellen. Veel plezier nog daar Joom. in Amerika. Joom. Ja, dit, dit was KC voor vannacht. Morgen nieuwe aflevering. Zometeen hier op de zender De Evangelische Omroep met De Nacht op 1... Ik uh, wens u uh, nou ja, het beste. Ik ben er weer over een week of vier, gelijk met vakantie. En uh, ik hoop dat u het hier goed naar uw zin heeft. En dat u ook geniet van zomernachten aanstaande vrijdag met Pia Douwes. Dit was het, nacht. tot later. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV.